7 uur. De Radio 1 Sportzomer. De Sala Carasso. Komend uur is het aftellen voor de opening van de Spelen. Vanavond om 10 uur Nederlandse tijd is dat. We hebben het zo ook over de problemen bij tankopslagbedrijf Opviel. Eerst krijgt u het NOS Nieuws van Ewout de Jong. Bij dat tankopslagbedrijf Otsvel dat gaat tijdelijk dicht om de veiligheid op het terrein in de botlek te verbeteren. De komende tijd worden alle brandblus- en koelvoorzieningen getest. Ook worden van meer dan 140 tanks de leidingen vervangen. Bij het bedrijf waren al 80 tanks stilgelegd vanwege brandgevaar door problemen met de koelsystemen. Eerder kreeg Otsvel al een berisping omdat het tientallen keren de regels heeft overtreden. Het is onduidelijk hoe lang de werkzaamheden duren. En in die tijd worden er bij Otfel geen chemicaliën gelost. Alleen transporten naar fabrieken gaan door om te voorkomen dat die stilvallen. Twee Nederlandse bedrijven hopen de opdracht te krijgen om een kanaal aan te leggen dwars door Nicaragua in Midden-Amerika. Het zijn Haskoning en Ecoris. De regering van Nicaragua heeft een opdracht gegeven om te onderzoeken of zo'n kanaal haalbaar is. Chinese investeerders zouden er geld in willen steken. Al meer dan 100 jaar wil Nicaragua zo'n kanaal... dat de Atlantische en de Stille Oceaan met elkaar verbindt... en dat een alternatief moet worden van het Panama-kanaal. Het onderzoek door de Nederlandse bedrijven gaat zes maanden duren. De Amerikaanse politie zegt dat ze een bloedbad, zoals vorige week, heeft voorkomen. In Maryland is een man aangehouden die volgens de politie een bloedbad wilde aanrichten... omdat hij een conflict had met zijn werkgever Hij zou worden ontslagen. In het huis van de verdachte, niet ver van de hoofdstad Washington, zijn veel wapens gevonden. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen is niet bekend. En directeur Jim Walton van de Amerikaanse nieuwszender CNN stapt op... in verband met de lage kijkcijfers. Hij blijft tot het eind van het jaar om een opvolger in te werken. De kijkcijfers van de Amerikaanse tak van CNN... blijven al lange tijd achter bij rivalen Fox News en MSNBC. Die zenders hebben presentatoren met een duidelijke eigen mening... en trekken meer kijkers dan het neutrale CNN. Walton werkte meer dan 30 jaar bij CNN. De afgelopen 10 jaar had hij er de leiding. Het weer, enkele regen- en onweersbuien met plaatselijke kans op onweer, hagel- en wateroverlast. Minima vannacht rond 16 graden. Morgenochtend trekken de buien weg. Smiddags is het droog met wat zon en het wordt een graad of 21. ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen de knoopte, de Nieuwe Meer en Badhoefdorp staat nu 4 kilometer. De hoofdrijbaan is daar dicht. U wordt via de parallelbaan geleid. Tussen Leiden en Haarlem rijden geen treinen, rijden wel bussen. Heeft te maken met een stroomstoring. De vertraging kan oplopen tot een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. On je marks? En de atleten zijn weg. Er huh? gaat er meteen in de baan af en het stadion uit! Ja natuurlijk, die gaat naar Euronics! Voor een 82 centimeter Sony Full TV. Tot en met woensdag van 599 voor maar 399 euro! Dat is 200 euro winnen! Op naar Euronics! Of kijk en bestel op Euronics.nl Een idee voor iedereen die graag het hele jaar door wil sparen... ...maar de ene maand meer uitgeeft dan de ander.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 De opening nadert daarover zo meer. En morgen, morgen, dan moet het voor Nederland al gebeuren hier in Londen. Maar eerst gaan we praten over de ontwikkelingen bij tankopslagbedrijf Otfiel. Want dat bedrijf gaat tijdelijk helemaal dicht. Er waren al eerder problemen vastgesteld met de koel- cool en blusvoorzieningen. Tanks moesten daarom geleegd worden. En nu komt er dus een safety shutdown, zoals het bedrijf het zelf noemt. Otviel wil niet reageren, nog steeds niet voor onze microfoons. Daarom spreekt Marcel Bril met directeur Jan van de Heuvel van de Milieudienst. Want die is er ook bij, betrokken, DCMR. De conclusie is dat de leiding van het bedrijf besloten heeft... om het bedrijf de komende 24 uur gecontroleerd stil te gaan leggen. Dat lijkt me een forse stap. Dat is waarschijnlijk de nog nooit vertoonde stap in de wereld... dat om deze reden het bedrijf stilgaat. Het bedrijf heeft dat zelf besloten, maar wel onder zware druk van u, klopt dat? Ja, het bedrijf staat al enige tijd onder verscherpt toezicht. Ik uh, kenschets de situatie toch als uh, één stap vooruit, twee stappen achteruit. Het leek elke keer wel weer beter te gaan, maar dan uh, troffen we toch weer een situatie aan waarvan we zeiden: ja, dit is echt onacceptabel. En uh, nou, als dat dan een paar keer gebeurt, dan zeg je nu: trek we een hele dikke streep. Uh, en uh, nu moet het bedrijf, het kan niet meer met kleine stapjes, het moet een grote stap, echt een grote sprong maken. En uh, die, die maken ze nu. Even terug in de tijd, wat is er precies mis bij dat bedrijf? Waardoor ze nu de activiteiten stil moeten leggen? Het is een enorm groot Het is 300 uh, tanks. Uh, er is vorig jaar uh, is een, een groot incident geweest. Wat ze ook niet gemeld hebben: een gasontsnapping. Uh, dat heeft uh, heel veel aandacht. Uh, heeft ertoe geleid dat we er heel veel aandacht zijn gaan besteden. Uh, en dan, uh, ja, dan, dan kom je toch heel wat tekortkomingen tegen. Wat, en wat eigenlijk fundamenteel mis is, is dat het een reactief bedrijf is. Dat uh, wij als overheid steeds dingen uh, zeg maar constateerden bij onze controles die we uitvoerden. Dat het bedrijf altijd weer vol in de, uh, zeg maar vol in de slag ging om dat, uh, om dat op te lossen. Zeiden ze in ieder geval? Uh, zeiden ze, dat was, was ook wel zichtbaar. Uh, maar uh, ja... Wij troffen toch steeds weer dingen aan waarvan we zeiden het mag niet gebeuren dat een overheid die aantreft uh, en dat het bedrijf dat niet weet of daar niks aan doet. En, uh, dat, dat is toch een heel belangrijke reden geweest om deze stap te nemen. En nu is de situatie daar zo onveilig omdat er zoveel mis is dat de activiteiten stil moeten worden gelegd. Het heeft van alles met de veiligheid te maken. Uh, uh, Veiligheid staat voorop met dit gebied. En het geldt toch van uh, je onderneemt je veilig of je onderneemt niet. En uh, dat, is, uh, dat, dat doet zich hiervoor. Activiteiten stilgelegd, wat betekent dat concreet? Dat betekent dat het bedrijf de komende 24 uur gecontroleerd alle activiteiten zal bevriezen. Dus er ontstaat eigenlijk over 24 uur een bevroren situatie waarbij er geen activiteiten meer plaatsvinden. Op een enkele na. Het bedrijf heeft een vitale functie ook voor uh, uh, grondstoffen die ze leveren aan andere bedrijven in de botlek. Als we daar niet mee doorgaan, dat betekent dat andere bedrijven ook stil moeten. Dat heeft ook weer veiligheidsproblemen. Dus er zullen nog enkele activiteiten zijn. Andere activiteiten zijn natuurlijk het feit dat ze tanks gaan leegpompen... Om ze, om, ze, om, ze om ze te kunnen herstellen. Dus die activiteiten zijn nog zichtbaar. Maar er zullen verder geen, er zal geen nieuwe lading komen, geen nieuwe schepen komen... geen treinen rijden en het zal bevroren worden. Dat overpompen of wegpompen, of hoe je het ook wil noemen... van de spullen die nu in die tanks zitten... kunt u garanderen vanuit uw verantwoordelijkheid als... Ja, Milieudienst, dat dat veilig gebeurt? Nou, het is in feite core business van dit uh, bedrijf. Maar wij, we, we moeten ook goed kijken naar de timing. Uh, afgelopen weekend zijn er uh, vijf tanks leeggepond binnen 48 uur. Dat was een uh, enorme klus. En we realiseren ons dat dat op zichzelf ook een veiligheidsgesprek heeft. Dus we gaan goede afspraken maken ook met het bedrijf. En gaan er ook nauw op toezien uh, dat dat ook uh, veilig gaat gebeuren. Wat moet het bedrijf gaan doen om weer um, nou ja, aan de slag te mogen, zou ik maar zeggen? Dat, dat ze weer bedrijf mogen zijn? Ja, er moet eigenlijk een nieuw bedrijf herreizen. Uh, en dat is ook de doelstelling van het uh, bedrijf. om, uh, uh, Als deze hele operatie geslaagd is en alle herstelwerkzaamheden uh, zijn verricht... en soms betekent dat echt dingen totaal vernieuwen... Uh, dat er dan een van de modernste terminals in Europa staat, dat is hun ambitie. En is het dan zo dat u dat de hele tijd controleert... en op een gegeven moment moet zeggen, ja, nu hebben we dat allemaal bezien... Nu is het veilig genoeg, nu mag u weer? Ja, de situatie is zo. Het, het bedrijf wordt bevroren. En ze mogen pas weer dingen opstarten als die, als die veilig zijn. En uh, de, de, de beoordeling of het veilig is, die ligt in onze handen... en van onze collega's van de brandweer en van de inspectie SZW. En onze handen, dat is de Milieudienst DCMR. U hoorde directeur Jan van de Heuvel. Over een kleine drie uur dan begint in het Olympisch Stadion de openingsceremonie van de Spelen in Londen. Duizenden vrijwilligers spelen een rolletje daarin. Ze hebben de afgelopen maanden in het geheim gerepeteerd. Onder hen ook twee Nederlandse vrouwen. Ze wonen en werken hier in de Britse hoofdstad. En Paul Sanders heeft ze ontmoet op het Olympische Park. Dat is de representatie van heel uh, Groot-Brittannië. Deze bloemen en zo. zo? Van, ja, aan, uh, ja van, de, overal, de, van overal van uh, Schotland, Wales. Uh... Als jullie nu hier zo door die grote Stratford Gate lopen en jullie zien daar dat Olympisch Stadion. wat, wat, wat voel je dan? Trots. <lacht> Gewoon om onderdeel ervan te zijn van de hele Olympische Spelen. Geweldig. <lacht> en daar ligt hij dan hè? Of is het een zij? Wat is het? Een <lacht> zij. Een zij. zij. Ja, absoluut. Het is uh, capaciteit 80.000, maar als je naar binnen gaat is het eigenlijk heel erg intiem. Als kijker zit je heel dicht op het veld. En de eerste keer dat ik binnenkwam dacht ik, huh? moeten wij hier ja. ons ding doen? Dat is toch veel te klein. En toch, het past al Met twee Nederlandse dames, zittend op het Olympisch Park. Uitkijkend op het Olympisch Stadion. We hoorden net prachtige muziek. Het Londense Philharmonische Orkest, dat, dat zit daar live te spelen... en dat ondersteunt vanavond ook muziek. Daar gaat het vanavond allemaal gebeuren. De openingsceremonie van de Olympische Spelen in 2012... met sowieso twee Nederlandse vrijwilligers die mee gaan doen. Wie zijn die vrijwilligers? Kun je je even voorstellen? Ja, ik ben Melanie Stijn-Dupré en ik ben een kinderfysiotherapeut en werk voor de NHS. En ik ben Anja Konter en ik uh, woon hier sinds drie jaar en uh, in het dagelijks leven werk ik bij de Royal Bank of Scotland. Hoe komt een bankmedewerker uiteindelijk bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen terecht? Uh, ik heb auditie gedaan. Er stond vorig jaar, ik denk oktober, uh, stond een oproep uh, in de media en ik denk, nou daar ga ik op af. Dus ik heb twee keer geauditeerd en toen heb ik in uh, januari gehoord uh, dat ik een, uh, een plek had. En hoe reageerde je toen je die plek kreeg? Ja, door door heen natuurlijk. Iedereen gebeld, geëmaild, getekst, noem maar op. Dus uh, ja, helemaal, helemaal fantastisch. Ook een kinderfysiotherapeute zou je niet meteen plaatsen bij de Olympische Spelen, bij de openingsceremonie? Uh, nee, <laughs> maar uh, via mijn werk kregen we een e-mail binnen. En ik had eigenlijk al vanaf het begin, dat we wisten dat de Olympische Spelen in Londen zouden zijn, had ik zin, oh ik wil erbij betrokken zijn, ik wil you know, desnoods de vlag dragen bij de Olympische de openingsceremonie. Maar uh, toen zag ik één keer een advertentie inderdaad, dat ze vrijwilligers zochten... van 16 tot 18-jarigen. Hmm, jammer, dat ben ik niet meer. En uh, toen heb ik inderdaad uh, ja, gewoon gewacht. Ik dacht, nou, dan wil ik een game maker worden, een, een andere vrijwilliger. En toen op een gegeven moment kregen we een e-mail via het werk... Uh, dat ze graag NHS-werkers wilden voor de openingsceremonie. Dus toen zag ik mijn kans. Ja, NHS, dat is National Health Service, National he? Health Service, ja. ja. En nu is het natuurlijk de belangrijke vraag... Want... Die hele openingsceremonie is met mysteries omgeven. Wat er allemaal precies gaat gebeuren, er wordt niets verteld. Nee. Wat gaan jullie doen vanavond? Wat wordt jullie rol? Dat is nog steeds geheim. Een tipje van de sluier, wellicht. Nou, ik zit. We zijn onderdeel van de NHS-groep. Want ik, heb ge, ja, ik was dus via mijn werk daar gekomen. Dus dat, dat kan ik verklappen. En uh, dat is eigenlijk het enige wat we mogen zeggen. Ja. Nee, je zult het toch echt zelf moeten gaan bekijken. Wat we wel kunnen zeggen is dat wij ongeveer om half elf Nederlandse tijd aan de beurt zijn. Dus net voor ons wordt het Nationale Volkslied gespeeld. De sectie die daarna komt, die tien minuten, dat zijn wij. Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk. Ja, het, het, het wordt geweldig. De mensen die zijn geweest op de generale repetities. Ik heb alleen maar lovende woorden gehoord. Uh, mooi, spectaculair. Uh, dus ik denk zeker voor mensen thuis dat het een hele mooie show wordt. Ja, jullie gaan me echt niet vertellen hè, wat jullie gaan doen. Je wilt graag weten. Heel graag. Nee, we hebben echt een contract ondertekend en een belofte afgelegd dat we het niet en en de. De campaign die rondgaat ook is uh, keep, keep the save the surprise. Ja, save op, twi op Twitter vooral, hè? Op Twitter, hashtag save the surprise. Alle vrijwilligers, want we doen er duizenden mee aan deze ja. openingsceremonie... hebben allemaal afgesproken, een soort erecode. Ja. Wij zeggen helemaal niets. Klopt, en, en zelfs tijdens de twee generale repetities met publiek... heeft Danny Boyle speciaal gevraagd aan de 60.000 twee keer 60.000 bezoekers... of ze alsjeblieft geen foto's, geen verhalen met details op het web wilden zetten. En daar is heel erg goed gehoor aan gegeven. Danny ja. Boyle, dat is... Een Hè? Dat klopt, ja. Die heeft de taak gekregen om dit allemaal aan elkaar uh, te breien, ja. Is het niet verbazingwekkend eigenlijk, dat in een land waar de tabloids alles doen om informatie te achterhalen, dat er ja. niets over die openingsceremonie wordt verteld? Ik uh, ben er ook heel verbaasd over, want elke keer als wij in ons kostuum daar klaar stonden buiten, vlogen de helikopters rond met, met grote camera's, we dachten, oké, okay, daar gaat ons, secret, ons geheim. Maar uh, nee, het is, ik, ik verbaas me er ook over eigenlijk. Je ja. hebt nu wel iets verteld, hè? Iets verklapt. Wat dan? Je hebt een kostuum. <laughs> ja, <laughs> dat is onderdeel. <laughs> To concentrate and get into a trance. But if we still can make it, should try to sled and dance. Letten dans hoorde u van Massada. Het museum Katerine Convent in Utrecht kan een plekje vrijmaken voor nieuw werk. Het museum heeft namelijk twee portretten uit de Engelse periode van schilder Cornelis Johnson van Keulen aangekocht. Deze schilderijen komen uit een periode waar het museum niet veel van heeft. Ruud Priem is inhoudelijk directeur van Museum Katerine Convent. Goedenavond. Goedenavond. Is wel mooi toch inhoudelijk directeur? Ja, ja. Beter dan niet inhoudelijk directeur lijkt me. Ja, de, mijn collega, de zakelijk directeur, heeft het heel druk ook deze uh, tijden. Ja. Uh, snap ik, want er zit natuurlijk ook een zakelijk aspect aan. Maar laten we eerst even kijken naar de inhoud van die twee portretten. Want, want om wie gaat het? Het gaat om een uh, predikant van de Nederlands hervormde kerk in Londen. Austin Friars. Um, en zijn naam is Willem Thielen. Uh, en het portret van zijn echtgenote, Maria de Fraaier. En die zijn allebei geschilderd, die portretten, in 1634... En ja, heel mooi, mooi statige, uh, geportretteerde figuren. Ze zitten er niet uit alsof ze tried the Latin dance. Uh, heel rustig en, en cool uh, staan ze te poseren. Maar uh, heel mooi en vrij geschilderd. En, en waarom wilde het museum deze graag hebben deze werken? Ik bedoel, wat is de toegevoegde waarde voor het Catherine Convent? Nou, ze staan voor een heel belangrijke periode uit de geschiedenis van uh, het protestantisme. Uh, in die zin dat uh, behalve de kwaliteit, de artistieke kwaliteit van de portretten, het verhaal erachter zo mooi is. De kerk in Austin Friars uh, is namelijk een hele bijzondere kerk. Uh, uh, dat komt omdat er in het midden van de 16e eeuw, rond 1550 heel veel vluchtelingen uit Vlaanderen, Vlaanderen en uh, Nederland in Londen waren. En die verzochten uh, koning Edward VI om een eigen kerk waar ze in de eigen landstaal en met de eigen rituelen uh, de protestantse dienst konden vieren. Dat werd toegestaan en daarmee is die kerk de oudste Nederlandstalige protestantse gemeente van de wereld. En dat gegeven vonden wij prachtig eigenlijk. Ook een hele mooie spiegel voor onze tijd, dat zoiets karakteristieks als het protestantisme, eh, het Nederland is een Calvinistisch land, eh, dat dat eigenlijk in feite is begonnen, nota bene in een gemeenschap van vluchtelingen en immigranten in het buitenland. Hm. En eh, ja, dat, dat voegt een enorme waarde toe ook eh, aan het uh, actuele debat in ons land, hoe wij omgaan met vreemdelingen en met vreemde culturen. Hoewel er wel enige uitleg bij, uh, dat, dat past niet allemaal op het, uh, het bordje bij het schilderij, toch, dit? Dat, dat klopt, dat klopt. En uh, daarom is het natuurlijk ook prachtig dat de schilderijen zelf heel mooi zijn. En uh, dat uh, de, sch de schilder uh, Cornelis Johnson van Keulen, uh, van die schilder is in Nederland wel het een en ander in musea bewaard. He, hij, uh... Want hij was Nederlander, maar, maar woonde hier niet? Nee, hij is geboren in Londen. Uh, zijn familie, zijn ouders waren uit de Nederlanden afkomstig. Uh, maar hij heeft de eerste 25 jaar van zijn werkzame leven als, als schilder uh, in, in, in Londen doorgebracht. Bij het uitbreken van de Engelse burgeroorlog onder Cromwell is hij gevlucht die in Nederland terecht, 1643. En toen heeft hij ook nog vele jaren in Nederland gewerkt... en daar veel portretten geschilderd. En daarvan, uit die periode, zijn er een twintigtal in Nederlandse musea bewaard gebleven. Maar uit de periode waarin hij eigenlijk beroemd is geworden, die Engelse tijd... is er in Nederland helemaal niets. En daar is nu dus met deze portretten verandering in gekomen. Ja, hoe, hoe kwam u daar eigenlijk aan? Op wat voor manier bent u, bent u zo op het spoor gekomen? Ik kwam ze tegen, op de TFAF. Oh. In de, de, de grote beurs... de European Fine Art Fair in Maastricht. Daar uh, zag ik ze hangen... bij de stand van een Londense kunsthandelaar. En... Uh, uh, ja, dat... Uh, dat was liefde op het eerste gezicht. En meteen ook inderdaad... de gedachte van, nou ja, wat, wat voor, voor... belangrijk verhaal over de... geschiedenis van het Nederlands protestantisme... kun je met deze portretten wel niet vertellen. En... Uh, ja, welke belangrijke voorbeelden van juist die Engelse periode van Jonsen van Keulen uh, zou hiermee kunnen worden ingevuld. Dat was de aanleiding om over de aankoop na te denken. Uh, daarna ben ik contact gaan leggen met uh, een uh, aantal op de beurs daar ook aanwezige fondsen en gepolst of die... Uh, ook enthousiast waren. En toen dat het geval bleek te zijn, heeft het museum de werken gereserveerd. En uh, zijn we vervolgens aan de slag gegaan om de benodigde middelen bij elkaar te brengen. Mooi. Nou, fijn voor uw museum, Ruud Prim. Uh, dank voor de toelichting en geniet van de schilderijen. Dat gaan we doen. En ze zijn vanaf vandaag uh, al te zien in het museum. Dus uh, uh, iedereen komt dat zien. <laughs> komt dat zien, zeker. Goed, ja. Dank u wel. Oké. Okay. Inhoudelijk directeur van uh, Museum Katarijnen Convent. Te spelen. GioLippens. Je hebt jezelf weer eentje, enigszins opgelapt na uh, de Tour de France. Het kostte wat. Voor zover wat moeite. dat nodig was. Je bent hier in Londen gearriveerd. Jij bent hier voor het uh, wegwielrennen, morgen. Want dan zijn de eerste medailles te verdienen in, in Londen. Uh, wat, wat zijn je eerste ervaringen van de stad? Uh, druk, chaos. Uh, vooral bij de mall. Ik ben uh, net eventjes uh, op en neer gewandeld vanuit het hotel waar we zitten. Vlakbij Regent Park naar uh, de mall. En het is erg moeilijk om daar te komen, kan ik je vertellen. Uh, de bewaking is een beetje dubbel. Want ja, Buckingham Palace ligt er ook nog aan. Dus dat is ook helemaal hermetisch afgesloten... Maar uiteindelijk dan kom je wel op de plek waar je moet zijn. En dan kom je bij uh, de plek waar de wielrenners morgen gaan rijden. En uh, één ding, ik hoop niet dat het gaat regenen, want we zitten allemaal onoverdekt. Het schijnt wel mooi te worden, Gelukkig. hoorden wij van Willemijn Hubert. In ieder geval droog. Het zou moeten lukken. Als we even kijken naar het parcours, hè, hoe lang moeten ze rijden morgen? Totaal 250 kilometer, een beetje de klassieke lengte, de lengte ook van een wereldkampioenschap. Uh, ze rijden vanuit de mall, gaan ze richting Buckingham Palace. Dan draaien ze linksaf, langs Buckingham Palace, in de richting van de Thames, steken ze over bij Putney Bridge? Nou, mensen die Londen kennen op dat gebied, die weten dan waar ze over gaan. En dan gaan ze gewoon naar het zuidwesten. En, uh... en dan wordt het niet rondjes rijden door Londen. Nee. Ze gaan echt die 250 km, unieke kilometers rijden. Ja, ze pakken iets van 40 kilometer uh, richting zuiden. En dan uh, komen ze een beetje in de heuvelzone. En dan krijg je Box Hill. Dat is hier uh, de Alpe Duez. Noemen ze dat hier dat in Engeland? Is het heuveltje van Engeland, waar iedereen het morgen de hele dag over gaat hebben. Heb je het al gezien? 200 meter en nog iets. Het, het, het stelt het is echt Een voor. Nou Sterker nog, uh, het het is nog veel erger. Ze hebben het opnieuw geasfalteerd. En dat is jammer, want daar lag een beetje grof, een beetje, beetje vuil asfalt. En dat nou, maakt dat het we nog wel van moeilijk. Nou, dat toch? Nee, maar bergop met name. Dat maakt het wel lastig daar. Dan, dan lopen die bandjes niet zo lekker. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben er een biljartlaken van gemaakt. Echt zo glad als ik weet niet wat. En daar moeten ze Waardoor dan negen keer overheen. Waardoor de heuvel misschien nog ietsje hoger is geworden. Ja, misschien wel 10 centimeter, centimeter Maar misschien. ik denk dat het voor ja, de sprinters... en natuurlijk die Engelsen die willen natuurlijk maar één ding... die willen dat Mark Cavendish gaat winnen hier. Uh, voor de sprinters wordt het makkelijker op want, die manier. Want uh, Sky gaat volledig in dienst van Cavendish ja. rijden morgen. Ja, Sky, Sky. Uh, Great Britain, hè, maar ja, dat is uh, ongeveer Sky. Uh, die gaan echt volledig in dienst van Mark Cavendish uh, rijden. Uh, <lacht> Alleen, ze hebben een nadeel. Kijk, in de Tour de France mag je met negen renners starten. Dus heb je acht man die in dienst van Kevin is kunnen rijden. Uh, hier maar vijf. En dat maakt het wel lastig maakt om te controleren. Maakt dat echt heel veel uit? Ja, maakt heel veel uit. En wat ook niet mag, de communicatie, hè? de oortjes, het beruchte verhaal uh, waarmee in de Tour-etappes kunnen worden lamgelegd. Want ze weten precies dat iemand twee minuut dertien voorsprong heeft. Ze kunnen even uitrekenen van nou, nou moeten we zo hard rijden, dan hebben we hem binnen twintig uh, kilometer teruggepakt. Nou ja, dat kan nou niet in deze koers. En dat maakt het wel lastig. Ja, nou, outsiders, Peter Sagan misschien? Ja, Peter Sagan, de vluchters. Hè. Uh, Tom Bonen rekent zichzelf toch nog wel tot de favorieten. Maar, zegt hij, dan mag ik niet met Mark Cavendish aankomen. Want dan ben ik geklopt. Uh, de sprinters, je hebt maar drie echte goede sprinters. Nou ja, je hebt veel meer, maar Greipel, drie. Of, of is hij Inderdaad, er André Greipel. Duits, dus Duitsland rijdt om een sprint te krijgen. Engeland rijdt om een sprint te krijgen. En Australië rijdt om een sprint te krijgen. Want Matthew Goss is ook wel een van die mannen die uh, in de tour niks gewonnen heeft. Maar wel hoop dat hij hier kan winnen. En de andere ploegen, die gaan samenspannen. En dat is wel mooi. Uh, we hebben dat gehoord van Leo van Vliet, de bondscoach van Nederland. Die is alweer ze praten met zijn Belgische collega, met zijn Franse collega. De Spanjaarden via Luis Leon Sanchez van de Rabobank. Het en wordt nog wat zij met gaan die, die, uh, die Eurolanden. Nou ja, de dit, dit is pas echt een samenwerking. Gio, dank. Uh, ondertussen komt uh, Inge de Bruin binnenlopen hier. Welkom. Hallo, dankjewel. Ben je al in het, uh, ja, ik noem het toch maar even zwembad? Het heet Aquatic Center. Maar ben je al in het uh, zwembad geweest waar het morgen moet gaan gebeuren? Nee, dat nog niet helaas. Uh, dat gaat morgen gebeuren tijdens de serie. Ga ik samen met Johan Kenkuis, mijn collega uh, Studio Sport. Gaan we daar naartoe om uh, de series te bekijken. En uh, nou, ik ben eigenlijk gisteravond pas aangekomen. Dus, uh... En heb je al verhalen gehoord over het bad? Of het snel is? Of, uh, nee, het, het Olympisch bad is altijd uh, spectaculair. Dat kan me nog herinneren van, uh, van Sydney. Dat was echt... Ja, je komt binnen. Je staat eigenlijk daadwerkelijk met, ja, aan de grond genageld, zeg maar. En, en uh, dat maakt zo'n uh, indruk op je. Uh, ja, dat doet echt wel wat met je. Zo van, hier moet het gebeuren. Ja, daar heb je vier jaar lang naartoe gewerkt. Het is de Olympische Spelen. Het moment om, om uh, ja, te laten zien uh, waar je al die jaren voor hebt ge, gewerkt. Dus dat, dat blijft magisch, altijd. En morgenochtend zijn die series, maar er is ook al een finale morgen. Klopt. Een interessante voor Nederland. Een hele interessante. Wat denk je? Ja, wat denk ik? ik. Bedoel, daar gaat eigenlijk iedereen wel voor uit. En de vier en de medailles. De Vierkons, Vrijste Wette dames, inderdaad. En uh, ja, ze hebben natuurlijk hun eer hoog te houden. Uh, vier jaar lang al ongeslagen. Europees kampioen, wereldkampioen, Olympisch kampioen. Ik was er gelukkig zelf ook bij in Peking. Uh, vier jaar geleden. En dan dus zat ik echt met, met vreugde, tranen in mijn ogen te aanschouwen. Zin, dat zij zit er, het goud pakken. Zit er een, een zwakke plek? Iets waarvan je denkt, oeh, als dat morgen maar goed gaat? Daar nou, wordt bij die heel geheimzinnig uh, over gedaan door de Bondscoach. Jacques over, haar, over de opstelling. Hè, de, wie de series gaat zwemmen. Ik zou zeker voor, ja, voor het zekere gaan. En, en uh, ja toch Ranomi laten zwemmen. Uh, en, en niet te wachten. Uh, want, tot, want misschien een... wil hij haar sparen. Nee, ja, maar dat is niet noodzakelijk. Nee, nee maar want dat, pas dat is wat, vijf, er, wat er speelt. Precies, maar dag vijf komt zij weer uh, aan de start de, voor de 100 vrij. Dus zij heeft genoeg tijd om te herstellen. En het is uh, misschien ook wel lekker om... Uh, met ja, goud de, te beginnen. Nou, dat, sowieso haar de series laten zwemmen, zodat je in het toernooi kan komen. Zij heeft ervaring, hè. Uh, da, daar ligt het niet aan. Maar het is voor jezelf gewoon ook lekker. Dat merkte ik ook bijvoorbeeld aan mezelf. Uh, om te starten met de 100 vrienden series, halve finale. En dan te knallen tijdens de, uh, de, de finale, zeg maar. De de eerste dag is gewoon heel bepalend. Ook voor de hele uh, Olympische ploeg eigenlijk. En je noemde al even die 100 meter vrije slag. Want Zweedse media melden dat Teresse, als Hammer niet, niet mee zal doen, klopt. is dat voor haar uh, belangrijk? Verliest ze daarmee een concurrent als nou, dat goed, inderdaad klopt? Ja, uiteraard. En het is eigenlijk veel mooier en leuker als alle toppers uh, meedoen. Ja, want zij won in, in Sydney, hè? Als Ja. Nee, we, we, nee, we, we, nee, mee, nee. waar... Alshammer. Uh, als Hammer? Alzheimer zeker niet. Nee? Die okay. was altijd okay. achter mij. Oké, okay. okay. sorry. Naar sorry. sorry. Naar mijn voeten kijken. <laughs> <laughs> nee, maar Alzheimer heeft de kampen met een uh, nekblessure. Ja. Dus uh, zij zwemt geen 400 te wetten. Om zich te sparen en helemaal te focussen op de 50 vrij. Snap ik ook heel goed. En daarom zijn de kansen, want zij is toch echt de ster van Zweden. Ook in mijn tijd al. Uh, dus de medaillekansen ja, worden nou ja, euh, beperkt zeg maar, voor Zweden. Maar ik denk ook meer dat we moeten focussen op de Australiërs, de, de Amerikanen en de, de Engelse meiden. Maar ja, de, alle ogen zijn toch wel gericht op de, de, 400, nou ja, de, de, de Nederlandse dames. Hoewel ik was, ik was heel zeer verrast over de, de persconferentie. Toen Marleen, Inge, uh, Ranomi uh, en. Die vergeet ik nu? Femke daar, daar zaten. En ja, dat was echt eigenlijk. Weinig pers, nou ja, nagenoeg niet. Er was één Braziliaanse pers, één, uh, drie Zweedse lui van de pers en eentje uit Australië. Terwijl dat... ik kan me nog herinner, in mijn tijd en Pieter zijn tijd uh, in Sydney was het gewoon rijen dik. En, uh... Dus ze worden niet als favorieten gezien, denk je? Nou wel, maar misschien is het dan toch dat, het, dat men het belangrijker vindt wat, wat er individueel gebeurt dan met de estevetten. Dus... Morgen. Het is wel de D, ja. Ja, het ja. een mooie dag. Wij zijn benieuwd Zeker. naar uh, de opstelling. Inge de Bruin, dankjewel. Graag Vanavond dan. ook nog te zien hè, op televisie. Ja, we bij, zitten, bij Mart aan tafel. Klopt. Hier een, een terrasje verderop. Ja, precies. <laughs> dank voor je komst. Dank ook uh, Gio Lippens. Wij gaan de uh, komend half uur uit voor uh, Politiek aan Zee. Met Margriet Vromans en Kees Boman vanuit Scheveningen. Goedenavond, Margriet. Hallo, goedenavond. Maar uh, vast niet zo helder dat jullie Engeland kunnen zien, denk ik. Nee, nee, nee. nee, nee. Wij hebben hier wel iedere week weer een prachtig uitzicht gehad. We zitten in een soort van duinpan in museumbeelden aan Zee... met uitzicht op zee. We hebben ook het geluid van de zee vlak bij ons, vlak achter ons. Nou ja, je weet het. We zitten de afgelopen zes weken met politiek aan zee... in Museum Beelden aan Zee. En vanavond hebben wij Jesse Klaver in de uitzending. Hij is de nummer vier van GroenLinks. Dat is een partij in zwaar weer... Maar hij is de campagneleider voor de verkiezingen op 12 september. Hij staat voor een hele moeilijke klus, gaan we het over hebben. Hij staat binnen zijn partij ook voor een nieuwe vorm van politiek, gaan we het ook over hebben. Want wie weet of die daar nog aan toe toekomt. Gaan we het allemaal over hebben komend half uur, maar eerst het nieuws met Ewout de Jong. Het tankopslagbedrijf Otchvel gaat tijdelijk dicht om de veiligheid op het terrein in de botlek te verbeteren. De komende tijd worden alle brandblussen en koelvoorzieningen getest. Ook worden van meer dan 140 tanks leidingen vervangen. Bij het bedrijf waren al 80 tanks stilgelegd vanwege brandgevaar door problemen met de koeling. De milieudienst Rijnmond is blij met het besluit van Otchvel. Volgens de dienst is het de juiste reactie op de situatie op het terrein. De Nederlandse bedrijven Haskoning en Ecoris hopen de opdracht te krijgen... om een kanaal aan te leggen dwars door Nicaragua in Midden-Amerika. De regering wil weten of zo'n kanaal haalbaar is. Nicaragua wil al meer dan 100 jaar zo'n kanaal... dat de Atlantische en de Stille Oceaan met elkaar verbindt... en dat een alternatief moet worden voor het Panama-kanaal. De Amerikaanse politie zegt dat ze een bloedbad als vorige week heeft voorkomen. In Maryland is een man aangehouden die volgens de politie een bloedbad wilde aanrichten... omdat hij zou worden ontslagen. In het huis van de verdachte in de buurt van Washington zijn veel wapens gevonden. En directeur Jim Walton van de Amerikaanse nieuwszender CNN... stapt op in verband met de lage kijkcijfers. De kijkcijfers van de Amerikaanse tak van CNN... blijven lange tijd achter bij rivalen Fox News en MSNBC... Die zenders hebben presentatoren met een duidelijke eigen mening... en die trekken meer kijkers dan het neutrale CNN. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. B Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is de weg weer vrij... maar de file is niet helemaal verdwenen. Er was daar een uur geleden een ongeluk. Nu nog tussen knap het Nieuwe Meer en knap het Battenverdorp. drie kilometer richting Den Haag. Tussen Leiden en Haarlem rijden al een tijdje geen treinen... maar bussen, dat heeft te maken met een stroomstoring. De vertraging daar kan oplopen tot een uur. Politiek aan zee. Hier zijn Kees Boonman en Margriet Veromans. Goedenavond. Goedenavond. Voor de laatste keer vanuit Museum Beelden aan zee in Scheveningen... was onze uitwijkplek de afgelopen zes weken in deze periode... tussen sportzomer en verkiezingscampagne. En vandaag hebben we iemand te gast die al weken met die campagne bezig is... omdat hij campagneleider is voor zijn partij GroenLinks. Ja, en hij staat uh, op de lijst ook, op nummer vier. Een politiek dier met uitstraling en ook nog met groeipotentieel. Zo heeft althans de kandidatencommissie dat uh, in alle openbaarheid beschreven. Uh, voor hem trouwens wel jammer, uh, want zijn partij staat er slecht voor... In Peilingen. Dus het is nog maar de vraag of die vierde plek gehonoreerd uh, wordt. Maar daar horen we zo meer over. Jesse Klaver, welkom. Fijn dat je er bent. Goedenavond. En uh, elke week hebben wij hier uh, eerst eventjes de beelden bekeken met onze gast van de dag. Dat hebben we met u ook gedaan. En u heeft ook een beeld uitgekozen. Ja, dat klopt. Een beeld van uh, Mary Sibande. Um, wish you were here. En ik was heel erg geïntrigeerd door de, door de, vr de vrouw. Het beeld is een vrouw uit in een prachtige. Jurk, Victoriaanse stijl, rood-wit-blauw. En uh, toen ik las, ook over hoe de. Uh, uh, hoe wat de kunstenaar ermee had bedoeld. het ging over de begeerte. Het was de typische kledij van uh, dienstmeisjes in die tijd. Uh, haar familie, waar was ze? Een familie van. van varen. Moeder en haar zussen, tantes, waren allemaal dienstmeisjes geweest. Het ging over hoop en begeerte En deed me heel erg denken aan het verhaal van mijn opa... wat hij altijd vertelde in de Tweede Wereldoorlog, in de hongerwinter. Dat hoe slecht de tijd ook was... dat zijn moeder op vrijdag altijd probeerde het feest te had. En altijd probeerde iets anders te doen eh, dan de rest van de week. Dus dat... hoe uitzichtloos de situatie ook is... altijd de bright side zien. En oh. in, in, haar, in haar fantasie, zeg maar, lijkt het, deze kunstenares... maakt ze van het traditionele... Uh, gewaad, eigenlijk een prachtige jurk waarmee ze zo in een balzaal had kunnen staan. Toch, hoe uitzichtloos het ook, is er toch maar een feestje van maken. Is dat een beetje symbolisch ook voor de situatie van GroenLinks op dit moment? Of ik denk dat het... Ga ik, dan te ver? ik denk dat het symbolisch is voor hoe ik tegen het leven aankijk. Altijd optimistisch zijn. Goed, nou mensen die uh, dit beeld ook even zouden willen zien... kijk vooral even op onze website. Want daar staat een foto van dit beeld op www.sportzomer.radio1.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, uh, Jesse Klaver. We gaan het uh, eerst heel even hebben over de actualiteit van deze week. Want buitensport is er nog meer in het leven. <laughs> um, dat hebben we niet altijd in de gaten, maar toch is het zo. Veel gedoe bij uh, de banken en over de banken in het buitenland. De Rabobank gaat saneren, maar de Rabobank uh, goochelt ook mee... met de andere grote bankiers blijkbaar in Londen. Maar wat misschien nog belangrijker is... dat allerlei overheidsinstellingen of semi-overheidsinstellingen... Uh, ook goochelen met geld, namelijk met belastinggeld. En dat doen ze via de Private. Nou, dat gaan we allemaal niet uitleggen. Maar het kenmerk daarvan is gewoon dat het gegogel is met uh, ons geld. Uh, daar heeft u moeite mee, heb ik begrepen. Ja, ontzettend veel moeite. Wat je ziet is dat scholen, dat, die zijn nu in het nieuws, hè, dat weer mbo-instellingen, universiteiten, echt goochelen met geld. Dat ze amateurbankiertjes spelen. En het gevolg is dat er heel veel geld verloren gaat. Dat verdwijnt naar de banken, terwijl dat eigenlijk geïnvesteerd zou moeten worden in de kwaliteit van het onderwijs, in kinderen. Uh, en daarom zou ik zeggen, dit gebeurt zo vaak, het lijkt echt een trend. De overheid moet nu gewoon komen met een verbod op deze handel in derivaten... Uh, voor eigenlijk alle maatschappelijke dienstverleners. Dus dat betekent niet alleen voor scholen... ook voor ziekenhuizen, woningbouwcorporaties... Uh, want op deze manier wordt er heel veel belastinggeld verspeeld. En daar hebben burgers niks aan. Maar ja. het is toch raar, het mag toch gewoon wat zij doen. En ze hebben ook vaak te weinig geld, dus dan investeren ze geld. En daar maken ze weer meer geld mee. Ja. Dat, dat heeft de wetgever ook altijd goed gevonden tot nu toe. En u bent de wetgever. En dat is het rare. Daarom pleit ik al bijna twee jaar voor dat ik zeg... stop nou met die derivatenhandel. In ieder geval in het onderwijs. En nu zou ik zeggen, doe dat voor de hele publieke sector. Um, en de overheid heeft dat tot nu toe niet willen doen. De minister van Onderwijs bijvoorbeeld niet. Maar je ziet het tijd keren. Er is al een motie van mij aangenomen. Die zegt, dat mag niet meer. Je mag niet meer in derivaten handelen in het onderwijs. Ik ga me er nu hard voor maken dat dat voor die hele publieke sector gaat gelden. Want kinderen willen gewoon goed onderwijs hebben. Als je ziek bent, wil je dat een ziekenhuis de juiste zorg geeft. En mensen die een huurwoning nodig hebben... die willen dat een woningbouw zorgt voor een gezonde leefomgeving. Niks meer. Niks minder. Hoe dan ook, uh, mensen die zich misschien toch thuis afvragen... derivatenhandel, ja, toch raar. Het is gewoon toch, voor alle duidelijkheid, gokken met overheidsgeld. Het is, het is inderdaad, het is gokken met overheidsgeld. Dat is zoals ik het zou willen zeggen. Het is pokeren. En dat doe je maar met je eigen geld. Ik noem het altijd nepkapitalisten. Kijk, een echte kapitalist die onderneemt voor eigen rekening en risico. En dit zijn mensen die werken met belastinggeld, met overheidsgeld. En als het misgaat, dan vertrekken ze, vaak nog met een, met een, met een bonus. En dan is het, de rest moeten wij oplossen... Wat mij betreft is dat afgelopen. Dus scholen, ziekenhuizen, nog meer? Scholen, ziekenhuizen, woningbouwcorporaties, eh, waterschappen. Eh, de hele mikmak moet gewoon. Ze gaan, eh, moet daarmee stoppen, niet meer in derivatenhandel. En denkt u dat u daar de kamer in meekrijgt? Want... Nou ja, ik heb een meerderheid gekregen achter een motie... Uh, die stelt dat het onderwijs dat niet mag doen. En ik denk niet dat er partijen zijn die echt onderscheid willen maken... tussen een ziekenhuis, een woningbouwcorporatie uh, en een school. Ze hebben allemaal hetzelfde doel. Gewoon zorgen voor goede publieke dienstverlening aan mensen. Gemeenten ook? Waar moeten die nou gaan bankieren? Nou ja, gemeente dat is al geregeld eigenlijk in, tweede, in het lenteakkoord... dat ze vanaf 2013 via staatskas bankieren moeten gaan doen. Dus kunnen ze kunnen hun geld neerzetten bij het ministerie van Financiën. En als ze geld nodig hebben om een grote investering te doen... dan kunnen ze geld lenen... bij het ministerie van Financiën. Moeten ze daar maar tevreden mee zijn? En dan moeten ze daar tevreden mee zijn. Niet het maximale overal uit willen halen. Gewoon goede dienstverlening aan mensen. Oké, okay, we gaan het hebben over dat wat gaat komen. Namelijk 12 september. Er zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Um, daar kijken wij natuurlijk allemaal uh, met belangstelling naar uit. Als politiek journalist. En nu natuurlijk als partij. Want u wil graag uh, veel zetels halen. Waar het niet dat u in de meest moeilijke periode zit van GroenLinks ever. En u bent campagneleider. Hoe gaat u het tij keren? Nou ja, wat Nederland nu juist nodig heeft, nu we in de crisis zitten... is een groene oplossing. In Nederland is het eigenlijk heel raar geregeld. Bedrijven die vervuilen, die krijgen subsidies, zo'n 6 miljard. En mensen die gewoon hard werken in de, bij, bij, op scholen, in de zorg... Uh, die moeten heel veel belasting betalen over hun inkomen. Dus wat wij mm. zeggen, stop dan nou mee. Mm. Zorg ervoor dat die bedrijven die vervuilen, die milieu vervuilen... dat die meer belasting gaan betalen. Dat mensen die werken minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. En daarmee zorgen we dat we de crisis oplossen. Ja, dat is volgens mij... Dat komt zo'n beetje uit het verkiezingsprogramma. Ik bedoelde eigenlijk dat GroenLinks in de peilingen desastreus laag staat. Namelijk op vier zetels. Nog net wel de plek waar u op staat op de lijst. Maar GroenLinks heeft er nu tien. Dus dat is toch iets waar je volgens mij met bibberangst naar kijkt... als campagneleider? Nee, niet. Nee. Okay. Ik, dus nou, dan focus. bent u de enige, denk ik, dus focus, nee, die je daar is... niet bibberend naar kijkt. Want volgens mij de rest van uw partij wel. Nou ja, dat, dat, dat, nou, ik, als, ik spreek heel veel mensen in het land. Ik was maandag weer op ook? Roze Maandag met... Uh, dat geloof ik direct, maar ik was maandag bijvoorbeeld uh, op Roze Maandag... om campagne te voeren. En dan spreek ik ook met campaigners, campaigners. En die zeggen dan, jeetje, de peilingen en hoe gaan we daarmee om? En mijn enige antwoord is rustig blijven. En gewoon het verhaal vertellen wat wij hebben om Nederland uit de crisis te helpen. En dat is een, een groen verhaal. Maar krijgt u daarmee wel uh, uh, voldoende stemmen uiteindelijk? Ik bedoel, laten we wel wezen. Het is tot nu toe gewoon een rommeltje in uw partij natuurlijk. Tovik Dibi die begon te zagen aan de poten van partijleider Jolande Sap. En toen die onrust net weer een beetje gekeerd was... toen was er afgelopen maandag het interview met Ineke van Gent. Die zaagde nog een tijdje door. Het gaat toch helemaal niet goed met uw partij? Nou ja, hoe het intern gaat, eigenlijk maakt mij dat helemaal niet zoveel uit. Het, gaat het is dat niet het welke... intern, het is ook extern. Wij weten dat ook, wij lezen dat ook. Nee, dat is waar. Maar hoe, wat, wat, hoe de verhoudingen tussen mensen zijn, het gaat... Over wat voor resultaten weet je te boeken. Ja, maar die resultaten af... hangen toch af van dat beeld wat u naar buiten weet te brengen van uw partij? Nou, het interessante is eigenlijk dat afgelopen jaar een van de meest succesvolle jaren inhoudelijk is geweest voor GroenLinks. Met het Lenteakkoord zijn wij erin geslaagd om uh, de meest pijnlijke bezuinigingen van het kabinet van tafel te krijgen. als het gaat over bezuinigingen op de sociale werkplaats, op het passend onderwijs. Ja, maar het beeld wat wij krijgen als, uh, als electoraat, als kiezers is dat, uh, nou ja, wat Ineke van Gent, uh, vertrekkend uh, Tweede Kamerlid van GroenLinks... Uh, zegt in een interview, dat in het uh, bestuur van die fractie in de Tweede Kamer... dat men eigenlijk niet on speaking terms is. Dat er uh, problemen met de leiding zijn. Namelijk de uh, fractieleider en de partijleider, uh, mevrouw Sap. Dat lijkt mij naar als dat uh, zo breed wordt uitgevend. Ja, het is een zootje in die partij van nu. Ja, ik vind dat je niet, dat je niet moet praten over wat er, hoe het nou in een fractie gaat... of het nou wel gaat of niet gaat. Nou, ja. Gaat, ja. eigen gaat fractiegenoten over. praten daar wel ja, over. Het, ja. het, sterker nog, die geven daarover een interview in de krant. En dat zou schadelijk oh, voor uw partij kunnen zijn. Ze heeft daar zijn. Een interview over. Ze heeft in een interview wat ze over haar uh, um, mooie carrière van 14 jaar... heeft ze het daar ook over gehad. Volgens mij, ik, ik zou dat niet doen. Uh, wat ik belangrijk vind... Vindt is, u het naar? Nou, ik heb liever dat we met onze plannen in, uh, in de krant komen en dat we laten zien wat wij voor Nederland hebben betekend. Met het lenteakkoord hebben wij er wel voor gezorgd dat de begroting op orde is gekomen en dat ja. we ook hebben... Ik kan me nog herinneren, het kabinet zat er net of nog net niet en ik zat bij jullie in de uitzending en toen vroegen jullie aan mij... Uh, hoe, gaan we, hoe ga je nou uh, oppositie voeren, het is een kwaliteitsoppositie? Iedere keer zoeken naar mogelijkheden ja. om het beleid te veranderen. En uh, toen zei hij, ja, is dat nou wel mogelijk en kan dat nou? We hebben nu laten hebben zien, wij dat gezegd? Ja. Oh. <laughs> uh, en, uh, maar goed, u, u, uw partij We hebben laten dus, zien dat dat kan. Ja, uw, uw partijleider uh, Jolanda Sap, heeft een hele belangrijke rol gespeeld... in dat lenteakkoord, maar zo langzamerhand lijkt GroenLinks... nog de enige die echt voluit achter dat lenteakkoord staat. Want de ene na de andere partij trekt althans voor een deel... zijn handtekening eruit terug. De een onder dit en de ja. ander onder dat aspect. Ik geloof dat GroenLinks nog de enige is die daar... Uh, er... Ik snap de VVD wel. Ja, te in dit akkoord is uh, zoveel vergroening van de economie afgesproken. Er komt een kolenbelasting. We zorgen dat er weer subsidie komt voor, uh, voor zonnepanelen. We hebben de bezuiniging op, so op de sociale werkplaatsen teruggedraaid. Uh, op het passend onderwijs, op persoonsgebonden budgetten. Als ik de VVD was, zou ik hier ook snel mijn handtekening... onder vandaan willen halen. Oké, okay, waar staat GroenLinks eigenlijk? Wij hebben, om dan uit onze eigen uitzendingen te citeren... u bent ermee begonnen, dus wij gaan ermee door... <laughs> de Sap zei bij ons een keer... wij zijn eh, het, eh, een partij voor het echte midden. Op het congres zegt ze weer dat eh, GroenLinks een linkse partij is. GroenLinks heet nog steeds GroenLinks. Hè. Links staat nog steeds op het eh, vignet. Waar staat GroenLinks? Ja, wij zijn GroenLinks. We zijn een, een, een groene en linkse. GroenLinks in het midden. Wij zijn een groene en linkse partij. Uh, en wij, waar, wij voor, waar wij staan, dat is de, onze positie. Maar het maakt ook een beetje een wankele indruk. Want de ene keer wil GroenLinks meer met de SP samen. De andere keer wil GroenLinks meer met D66 samen. Mm. Of met de Partij van de Arbeid samen. Wij zien uw fractieleidster de ene keer op het podium staan met die. En de andere keer op het podium met die. Het is niet helemaal duidelijk waar uw partij voor staat. Nou ja, waar onze partij voor staat is dat we eigenlijk heel pragmatisch zijn in de, met, in de manier waarop we met andere partijen samenwerken. Pragmatisch ook een beetje allemandsvriend dan. Nee, pragmatisch als we resultaten met elkaar kunnen boeken. Kijk, toen we hebben met samen met de PvdA met de SP samengewerkt om te laten zien er is een alternatief mogelijk hè. Je kan op een andere manier kan je ook naar de economische crisis kijken en naar oplossingen. En we hebben samengewerkt met de CDA, D66, ChristenUnie met de VVD om tot een lenteakkoord te komen. Maar... En we hebben daar voldoende weten binnen te halen, waardoor we zeiden... oké, okay, dit is goed voor Nederland en daar ja. gaan we mee aan de slag. Maar eigenlijk weet je dan met GroenLinks nooit precies waar je aan toe bent. Want ah, ja. u kunt op, de, aan, op het ene front kunt u makkelijk samen met de VVD... en op het andere front gaat u samen met de Partij van de Arbeid of met D66. Eén ding weet je met GroenLinks altijd zeker. We zijn de enige groene, echte groene partij uh, van Nederland... en wij zullen met iedereen samenwerken die wij denk ik nodig ja. hebben... om onze idealen te realiseren. Ja, u zegt wel de enige echte groene partij, dus dat links kan er beter af. Nee, wij zijn GroenLinks en dat staat nog steeds in onze naam, ja, wij zijn we... ook een linkse partij. Ja. En, maar goed, u snapt natuurlijk het punt, de, de, de vraag is, waar staat de partij? Ja. Uh, als er gezegd wordt, wij willen zitten op het echte midden, hè, wat uw partijleider heeft gezegd. En aan de andere kant zegt u, nee, we zijn een linkse partij. Waar zit u? Nou ja, volgens mij is Jolanda daar ook helder over geweest, ook op het congres. We zijn een linkse partij, dus wij zijn links van het midden. Oké, okay, dus die quote bij ons toen uitgesproken, die kan niet in het archief blijven. Dat berust op een misverstand. Nou ja, wat u opstelt in het archief moet je zelf, u natuurlijk zelf in. Maar wat ik belangrijk vind en wat ik ook denk dat landen met zo'n uitspraak bedoelt... is dat wij met iedereen kunnen samenwerken en dat wij in ieder geval niet polariseren. En wat je ziet in het politieke speel wat nu is natuurlijk wel een trek naar de flanken. Zowel naar rechts als naar links. En dat is niet een, die trek naar die flanken van steeds extremere standpunten. En dat is niet iets wat GroenLinks ja, doet. Maar daar heeft, heeft u wel een lijstverbinding mee toch? Met de SP toch? Ja, en met de PvdA ook. Ja. ja, maar als die, die, die flankpartij in dit geval ter linkerzijde van de SP... Uh, door u zo beschreven wordt als dat u dat niet zo prettig vindt... waarom heb je daar dan een lijstverbinding mee? Nou, kijk naar de ChristenUnie en de SGP bijvoorbeeld. Die hebben, zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Nee, We maar hebben... kijk nu naar nee, Links en de SP. Ja, maar ik, ik, kom, ik kom daarop. Die hebben oh, ook okay. niet altijd een... Uh, We die hebben tot zijn... acht uur, ja. <laughs> die zijn ook niet altijd eens met elkaar. Die hebben ook een lijstverbinding, omdat een lijstverbinding ook bedoeld is... om ervoor te zorgen dat de restzetel, dat je probeert die bij jou te houden. Uh, en ik hoop dat die naar ons komt. Ik denk dat de kans het grootste is in deze, uh, in deze constellatie. En als dat niet gebeurt en hij gaat naar een linkse partij, dan zou ik dat goed vinden. Is niet een veel natuurlijker partner voor GroenLinks D66? Is ook een partner. Uh, u, er... u kan het echt met iedereen doen, hè? Nou ja, het gaat erom dat, dat je... Dat willen we allemaal wel, maar ja, dat gaat niet altijd. <laughs> Nee, wat wij doen is, wij zijn, is iedere keer kijken met wie kun je je idealen realiseren. En met wie kun je afspraken maken. Nou, Met D66 uh, hebben we dat in het lenteakkoord kunnen doen. En ik hoop echt van ganse harte dat we na de verkiezingen... Uh, dat we in staat zijn om dat ook met de PvdA en met de SP te gaan doen. Ik vond het heel jammer dat ze niet meededen met het lenteakkoord. Ja, de nou, Partij van de Arbeid is natuurlijk op sociaal-economisch gebied... veel conservatiever dan GroenLinks, ook eurosceptischer... En minder, dan GroenLinks. Groen. en minder groen dan GroenLinks, ja. Maar je moet toch altijd zoeken om uh, um met elkaar te kunnen samenwerken. De VVD is veel rechter dan wij en veel conservatiever dan wij. En als het met de VVD is gelukt in een lentekoord moet dat ook met de PvdA kunnen. Ja. Maar het maakt wel de weg vrij voor waar Femke Halsema in de tijd al naar op zoek was. De macht. Het mee willen regeren. Jolande Sap heeft dat ook overgenomen. We hadden vorige week hier Gerrit Salm. Ja. En die uh, pleitte toen eigenlijk voor een coalitie paars. Mm -hmm. Inclusief C en GroenLinks. Nou, dan heb je wel zo'n beetje de hele Kamer bij elkaar... behalve de SP en de PVV. Zou GroenLinks daarvoor voelen? Ja... Als we uiteindelijk, wat ik heb gezegd... de combinatie in waar wij in zouden gaan regeren... dat gaat erover, kan je resultaten boeken? Ja. Ik zou het mooi vinden, zeker als je ziet hoe groot de SP is... dat we met de PvdA, met d 66 met de SP... dat je daar een coalitie mee zou kunnen vormen. Maar zo niet? Maar als dat niet kan, natuurlijk zouden we dan ook in zo'n combinatie ja. uh, ook kijken. Ook met of de VVD en CDA die nu samen het kabinet zijn waar u zo tegen bent. Het gaat erover... Ik geef aan, mijn voorkeur hmm. zou hebben of dat met de PvdA, met de SP en met D66 zou kunnen. Ja, maar, als als dat niet, het... maar als dat niet kan en je weet voldoende resultaten te boeken... dan doe je dat, maar het ja. gaat over welke resultaten kun je boeken. Ja, toch wordt dat uh, hoe dan ook. Uh, het is een beetje vroeg uh, uh, voor september om daar nu al heel uitgebreid over te beginnen. Maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Uh, als de SP de grootste partij wordt... ziet u dan al die partijen onder aanvoering van de SP in een kabinet zitten? Partij van Arbeid, D66, U... Nou, ik zie dat wel voor me. Ik zou wel, als zij de grootste worden, waarom zouden we dat niet doen? Dat is een unieke kans die je dan in Nederland hebt, als je daarmee een meerderheid hebt. Ja, dat zou mooi zijn. En is... daar, daar zou ook de Partij van de Arbeid openlijk, openlijk uh, voor, uh, voor moeten pleiten, eigenlijk. Dat moeten we gewoon aandurven. Nou, ik, zeg niet welke, ik ga niet praten over dat partijen hiervoor zouden moeten pleiten. Maar u vraagt mij, zou dat een optie zijn? En ik zeg, ja, natuurlijk. Kijk, ik wil best alle alle opties doorlopen. De, de kern voor GroenLinks politiek is... dat wij zeggen, Nederland staat voor een enorme grote crisis. Uh, en die moeten we zien te, op te lossen. En als GroenLinks daar een bijdrage aan kan leveren... in welke samenstelling dan ook... Um, dan maar, zullen wij daar een bijdrage maar, aan leveren. Maar bij nemen. voorkeur... Als regeringspartij. Dat zou uw En dat, dat is ook echt de inzet van deze campagne. U bent de campagneleider. Nou ja, de inzet van deze, van deze campagne is natuurlijk dat je deze verkiezingen zoveel mogelijk zetels wil binnenhalen. En daarna komt de stap, kunnen wij een rol spelen in die formatie? Maar de eerste stap is nu ervoor zorgen dat we gewoon voldoende zetels ja. halen. Maar wat, we zijn natuurlijk ook altijd benieuwd toch naar de grenzen. Hè? Is dat dan meer regeren, kosten wat kost? Nee, het gaat wat, wat de zou, ja, maar Wat zou nou voor u bijvoorbeeld een stap te ver zijn? Want dan wil ik het toch heel even terug naar de politiemissie in Kundus in de tijd. Hè. Dat is voor uh, GroenLinks een hele lastige mm -hmm. geweest. Dat is echt heel erg moeilijk geweest voor uw partij om daar een uh, standpunt oh, over in te nemen. We zijn mijlen. er ook op een hele mooie manier, vind ik, als partij mee omgegaan. Jolande Sap heeft uiteindelijk daarop ja gezegd. Mm -hmm. Zou dat zoiets opnieuw uh, uh, aan de orde kunnen zijn? Dat, dat dan u als partij er overheen stapt dat er toch heel veel moeilijkheden in zitten binnen de partij... en dan opnieuw zo'n soort besluit dat, dat moet, zou dat nemen? Moet we op zo, dat moet je op zo'n moment zien hoe dat, uh, dat eruit nou, ja, ja, maar het belangrijkste... Er kan is het ook weer sprake zijn van verlenging natuurlijk ja, van zo'n missie. Maar het gaat, uiteindelijk gaat een regeerakkoord wat je sluit... de belangrijkste opgave waar we voor staan is hoe komen we uit de crisis. En GroenLinks zegt dat is een groene weg die je moet kiezen uit de crisis. De kern daarvan is zorgen voor dat bedrijven die nu... zo'n 6 miljard subsidie per jaar krijgen om het milieu te vervuilen... dat je dat geld weghaalt om de belasting op werk te verlagen... zodat mensen meer geld te besteden hebben... zodat er meer werkgelegenheid komt... Dat mensen zich de crisis uit kunnen werken. Als dat is de kern van ons programma. En als wij dat voldoende, voldoende mate terugzien in een regeerakkoord, ja, dan zouden wij daar mee, dan, dan gaan we daarmee meedoen. Ja, u bent campagneleider. Uh, dat is heel hard werken. Dag en nacht, denk ik. En dat ja. zal alleen maar toenemen uh, richting 12 september. Wanneer is uh, nou zo'n campagne voor u geslaagd? Wanneer die voor mij geslaagd is, en wat ik nu al zie... is dat wij onze, al onze 27.000 leden hebben geactiveerd... om keihard met elkaar campagne te voeren. Omdat je er alles aan hebt gedaan om deze verkiezingen uh, zo goed mogelijk te slagen. Ja, maar dat is het slaan. proces zo ja, goed ja, Maar zo we goed hebben het nu over het resultaat. Wanneer is het geslaagd? Ja, maar dat is, als je naar het resultaat vraagt, dat is altijd vrij eenvoudig bij verkiezingen. En dat je daar een zetelaantal aan zou moeten koppelen. Ik vind het belangrijkste dat we gewoon heel goed deze verkiezingen met elkaar ingaan. Ja, en heel hard campagne samen voeren. Wij vinden allemaal, wij willen het ook allemaal samen. Dat is altijd leuk en gezellig. Maar u wil gewoon een aantal zetels. Haven? Nou ja, we willen, maar u vragen, ik wil een aantal zetels hebben. Ja, hoeveel? Ik, vroeg, ik, zou, ik, hè, ik zou graag. Ja. Uh, ik wil het zo goed mogelijk doen. Ja. En dan wil je natuurlijk het liefst het beter doen dan de vorige keer. Dus je staat nu tien. Maar we willen het, laat ik het. Ik wil het zo goed mogelijk doen. Ik ga daar nu niet een, een concreet zetelaantal uh, aan koppelen. Maar wat ik het belangrijkste vind. Die ja. vroeg: wat is nou jouw maatstaf voor succes? Ja. Als wij die partij weer en al die leden hebben weten te motiveren met elkaar. En dat we een mooie campagne zijn gaan voeren. Maar dat is ja. bijna groepstherapie, zoals u het nu zegt. Dat nee, u de, hoor, de partij dat weer Ja. Ja. ja, dat is zuinig is een soort groepsproces. Ja, maar, maar daar gaat het niet om ja, maar in de Verkiezingen natuurlijk. Uiteindelijk wil je verkiezingen winnen, is mijn, is mijn stelling. Dan moet je dat samen doen. Ja, ja. Ik heb op het je... congres heb ik het uitgerekend hè, ja. voor, de, voor, de, uh, voor onze leden. Ze zeiden, ja, je staat op een enorme achterstand. Als ieder lid tien mensen weten overtuigen, tien nieuwe kiezers, ja. dan hebben we gewoon hetzelfde resultaat als in 2010. En daar ja. zou u tevreden mee zijn, met die tien zetels die u nu hebt. Nou, dan, heeft. dan zouden we met tien zouden we net ietsjes meer krijgen. Daar zou ik tevreden ja. mee zijn. Wanneer ja, zou u ontevreden zijn? Dat weet ik. Ik kan, ik kan nu niet zo noemen wanneer ik ontevreden zou zijn. Nee, als, ja, als, als zin, als dit, ja, zeg het. Nee, ja. nee ik, ik kan nu niet zeggen wanneer dat nou. Ik heb geen ondergrens of zo, waardoor dat ik. Geen, uh, nee. Wanneer waardoor zou het ik voor zeggen? de. Nee. Geen ondergrens. Nou ja, u staat zelf op vier. Dus ik kan me toch voorstellen dat u op vier... is toch wel het minste. Nee, het gaat niet over mijn positie. Het gaat over dat je gewoon het beste wil doen voor de partij. En daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben alleen maar bezig met vooruitkijken... en zoveel mogelijk zetels voor de partij. het hoort er toch allemaal bij. We moeten er allemaal doorheen richting die verkiezingstijd. Wanneer zijn die verkiezingen voor u dan niet geslaagd? Zo'n vraag hoort gesteld te worden. Ja, ja. Ik wil u daar ook net een antwoord op geven. Kijk... Wanneer die voor mij niet geslaagd zouden, uh, zouden zijn... is als je, uh, als je ziet dat... Ik een algemene, waar ik heel erg bang voor ben na deze verkiezingen... is dat het een heel moeilijk formatieproces wordt. Nee, en dat een enorme versplintering van ja, het land. Dat is daarna, dat is op 13 september. Ja, maar We hebben je... het nu over 12 september. Ja, maar ook op 12 september is dat waar ik aan denk... en dat is waar politici ook voortdurend mee bezig moeten zijn. Wat betekent dit voor het land? Uiteindelijk ben je niet alleen uh, een, een partijpoliticus... Natuurlijk ook als campagneleider, maar ben je volksvertegenwoordiger? Moet je dat doen wat Nederland nodig heeft? Als een uh, partij de helft van haar zetels verliest, uh, kan een partijleider dan nog aanblijven? Ja. Dus dat is geen punt. Dat is geen punt. En ook 60% verliezen, dus op vier zetels uitkomen? Dat is geen punt. Dat is geen punt. En dat vindt de partijleider zelf ook? Dat zult u haar zelf moeten vragen. <laughs> maar oh, maar ja. dit is wel wat u nee, zei als campagneleider. Dat, dat is geen punt. Ja. Dus op 12 september wordt de partij geleid door dezelfde persoon als op 13 september. Ja. Ongeacht de uitslag. Ja. Oké, okay, nou, dat ligt dan vast. Ja. En, uh, de... de archieven, voor ja. de volgende keer. Nee, precies. En, en, en nog iets anders. Stel dat het zo zou zijn uh, dat, je, uh, dat die peilingen uitkomen... wat ik u natuurlijk niet uh, gun, namelijk vier zetels... Maar um, komt dan ook toch de vraag van, ja, is onze plek nog wel de juiste om apart te opereren? Met andere woorden, er gaan toch steeds discussies over, het landschap is zo verdeeld, u had het al even over de formatie, dat komt omdat er veel partijen zijn. Misschien moet je wel uh, fuseren, samen gaan. Ja, nou, dat is volgens mij een vraag die voortdurend, uh, voortdurend ja. gaat. Dat is heel, ik vind het heel grappig hoe dat gaat. Eerst was het uh, mijn, mijn vorige partijleider, Femke Halsema, die daarover begon. Ja. Nu was het de oud-partijleider van de PvdA. Jok Cohen Job heeft, Cohen die heeft ja. dat weer gezegd. Nou ja, dat soort vragen komen allemaal na de verkiezingen. En dat zien we dan. En wat mij betreft hangt dat niet samen met het zetelaantal van, de, van een partij. Maar is dat een vraag die je voortdurend moet... Maar voortdurend die je wel eens een keer moet beantwoorden, misschien, zo'n vraag. Nou ja, laten we beginnen bij het stellen van de vraag. Uh, en voor nu ben ik niet bezig met de beantwoording van die vraag. Ik ik wil namelijk gewoon zorgen dat we zo goed mogelijk verkiezingsresultaat ja. boeken. Welke, welke coalitie vreest u het meest na de verkiezingen? Als u zegt van ik ben bang voor de versplintering en maar welke ja, coalitie zou u... De, de, waar ik een, een coalitie die uh, zeer eurokritisch is... Uh, en die echt aan wensdenken doet. Een, een coalitie waarin uh, het populistisch denken uh, eigenlijk de, de overhand krijgt. Als, de, PV nou ja, als de PVV weer aan de, aan de macht zou komen... we hebben gezien wat dat de afgelopen tijd heeft gedaan. Onze positie in het buitenland. Ik bedoel, als je in het buitenland komt, dan moet je eigenlijk voortdurend uitleggen... wat is er aan de hand met Nederland? Is een land in verwarring? Uh, waar is jullie progressiviteit gebleven? We waren de voortrekkers in Europa. En dankzij de PVV en ook de VVD... Uh, hebben wij ook echt onze positie in Brussel verloren. Dus u verwacht eigenlijk ook van, als u met de VVD in een kabinet zou moeten zitten... dat het pro-Europese zou moeten klinken? Nou ja, dan moet dat in ieder geval niet anti-Europees klinken. En in, dat, in die zin pro-Europese, dat, dat we Europa als onderdeel van de oplossing gaan zien... in plaats van onderdeel van het probleem. Dus niet klakkeloos slikken wat er van bureaucraten vanuit Europa komt... maar Europa zien als deel van de oplossing. Ja, de vraag die ook altijd gesteld moet worden is... welke partijen sluit u eigenlijk absoluut uit? De PVV. Dat is de enige? Ja, dat is de enige. En voor de rest, de SGP, de ChristenUnie, kan allemaal. Daar zouden wij het wat moeilijk mee hebben. Maar de ChristenUnie niet trouwens hoor. Daar hebben we nu heel goed samen mee gewerkt. Maar de PVV sluiten we absoluut uit. Okay. Zullen we nog één vraagje stellen? Want het vind ik zo'n leuke. U kreeg zo'n mooi rapport mee, namelijk van de kandidatencommissie. <laughs> uh, u werd een politiek dier met uitstraling genoemd en groeipotentieel, zei Kees net al. Waar zit hem wat u betreft nog de groei bij u persoonlijk? Waaraan gaat u werken de komende periode? <laughs> Het is alsof ik weer terug ben bij de kandidatencommissie. Ja, dacht ik al. Nou ja, wat, uh, wat ik belangrijk vind, is voor, wat ik voortdurend doe... dat is aan je inhoudelijke, uh, voortdurend aan je inhoudelijke skills werken en aan, aan de dossierkennis. De problemen die voor ons liggen uh, op de economische crisis... die zijn zo, zo enorm. Uh, daar moeten we naar creatieve oplossingen zoeken om dat op te lossen. U staat met stip op vier en dat betekent dat je alleen nog maar kan stijgen. Hè? Hoe bedoelt Op de u? lijst. Ja, voorlopig hoop ik dat, dit, dat we deze verkiezingen krijgen... en dat we dan weer een stabiel kabinet hebben om aan de toekomst van Nederland te bouwen. Oh, okay. ja. En u wil ook heel graag terug in de Kamer, begrijp ik al? Ja, absoluut, wil ik graag terug in de Kamer. Oké, okay, het is uh, bijna acht uur. Dank Jesse Klaver. En Aha, dank natuurlijk dank aan het uh, Museum Beelden aan Zee in Scheveningen... waar we de afgelopen zes weken te gast waren. Dit was de laatste aflevering van Politiek aan Zee... de politieke bijlage van de Radio 1 Sportzomer. Kees en ik zijn er uh, zaterdag 18 augustus weer. Dan weer gewoon op zaterdagochtend live vanuit Hilversum van 11 tot 12. Maar de, de eerste vier uitzendingen zijn we niet live vanuit Hilversum... maar live vanuit Den Haag. We komen dan vanuit de... Openbare Bibliotheek in Den Haag. En u bent van harte welkom om daarbij te zijn. Onze eerste gast op, eh, gasten op 18 augustus zijn Fleur Agema, Edith Schippers en Renske Leijten. De nummers twee van eh, de PVV, de VVD en de SP. Dat was het wat ons betreft. Na acht uur hoort u Robert Meder en Herman van der Zand. En wat ons betreft, graag tot zaterdag 18 augustus. Nachtvluchten. We Deze week de allerlaatste uitzending, Nachtvluchten Noorderzon. De hele nacht met tafelheer en singer-songwriter Maarten Peters. Gasten van Belheer, makers van alle tijden en live muziek. Vanuit het kloppend hart van Schiphol, op 90 meter hoogte... de luchtverkeersleiding Toren... Schiphol. Mis de laatste vlucht niet. Ladies and gentlemen, you're Captain Nachtvluchten. I wish you a pleasant life. Komende nacht van 2 tot 7. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hallo Jumbo. Dit is Guido Weijers. En bij mij om de hoek zit echt een top Jumbo waar het altijd super gezellig is. Maar waar ik nou zo pissig van word.